Uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Buitenlandse zorgmedewerkers in Frankrijk kunnen versneld de Franse nationaliteit krijgen. En dat geldt ook voor anderen die in de frontlinie van de coronacrisis hebben gewerkt. Zoals personeel van de kinderopvang en ook kassamedewerkers. Als ze twee jaar in Frankrijk hebben gewoond, kunnen ze een Frans paspoort krijgen... in plaats van na de voorgeschreven vijf jaar. In Frankrijk zijn ruim 30.000 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus en er zijn ruim 412.000 besmettingen vastgesteld. Werkgevers en werknemers zijn over het algemeen positief over de kabinetsplannen... zoals die in de miljoenennota zijn gepresenteerd. De meeste voornemens waren al uitgelekt overigens. Ingrid Thijssen, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW... noemt het heel verstandig. Dat wordt gekozen voor investeren en dus voor banen. FNV-voorzitter Han Busker benadrukt ook dat behoud van werk centraal moet staan... en dat het vaste contract de norm moet worden. Het onzekere contracten moeten worden beperkt en dat de cao's moeten worden nageleefd. MKB Nederland is tevreden over de verlaging van de vennootschapsbelasting in 2022. Oud-president Traoré van Mali is overleden. Hij was 83. Als jonge luitenant was hij in 1968 betrokken bij een militaire staatsgreep. Hij werd later, ruim 20 jaar daarna, zelf weer verdreven door een militaire staatsgreep. Ook nu is het onrustig in Mali. President Keita trad vorige maand af nadat rebellerende militairen hem hadden gegijzeld. En vandaag waren in Ghana besprekingen tussen de militaire leiding en ECOWAS. Dat is een economisch overlegorgaan van 15 West-Afrikaanse landen. AZ speelt dit seizoen geen Champions League. Door een 2-0 nederlaag bij Dynamo Kiev zijn de Alkmaarders de play-offs voor het hoofdtoernooi misgelopen. De ploeg gaat nu door naar de poolfase van de Europa League. En het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot de graad of 15 met kans op misbanken. Morgen wolkenvelden en zon en 21 tot 28. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Hallo met Kees. Hey Kees, Truus hier. Hoe gaat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 Zandvoort heeft het. En jij beleefd het. Zon. Zon Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Zandvoort. Dit is de zomer van... Miami, Florida. Atlanta, Georgia. Raleigh-Nord. Train van James Brown. Het begin van de derde uur jazz of ZFM. Fijn dat u luistert vanuit een regenachtig zandvoort. We gaan uh, lekker veel kleur en muziek brengen naar de huiskamer. Dus uh, ik ben uh, blij dat u luistert. De eerste uur hebben we natuurlijk uh, veel aandacht aan besteed aan de, aan de, aan de saxofoon. En het tweede uur uh, ook aan de saxofoon en uh, aan de big band. De derde uur zal iets meer in de teken staan van uh, de uptempo en een beetje de, de funkmuziek. En daarom gaan we ook uh, gelijk verder met een vriendin van de show... Hi, ik ben Laura Fiji. Ook ik luister naar ZFM Radio het ritme van Zandvoort: This is our night. please. Switch Laura Ficci met Midnight Stroll van het album Change. Zei Laura Ficci, Nederlands, al 30 jaar in het vak. Meer dan 17 albums uitgebracht. Onwijs. En ook echt onwijs. Uh, bekend in, uh, in het verre Oosten, zoals in China en in Japan, maar ze toch elk jaar weer voor een paar weken of zelfs een maand heen gaan om daar op te treden. Zelfs na 30 jaar, ze is onwijs populair. We blijven op Nederlandse bodem, Nog even een nummer weer van uh, mijn grote vriend Dennis van Haasen. Ook 26 jaar komt uit Beeldhoven. Heeft een nieuwe plaat, af, uh, uh, plaat gemaakt, een nieuwe single gemaakt en het heet Meet Me in Miami. Underneath the november sun meet me in miami we'll drink tall frozen glasses of rum oh woman can't we have ourselves a long winter fling with our feet in the sand and a smile and a tan no we're not coming back till the spring hot getaway meet me in Miami take a drive cruising down A1A oh woman can't we find a spot somewhere out of the way with a loud salsa of repentance with drinks in our hand though we're not coming back until May let's let our cheeks get as pink as flamingo Met niet meer in Miami. Een prachtig nieuw nummer of een prachtig nieuw plaatje die, die Jongsleden heeft uitgebracht. We zijn vorig jaar in het uh, theater geweest. Met zijn uh, tour waar hij optrad met een uh, big band. Zeker de moeite waard. Jammer genoeg uh, liggen dat soort dingen nu een beetje stil door het corona-gedoe. Maar ik hoop dat, het, uh, dat we het corona snel onder controle krijgen. Dat we weer naar het theater kunnen. En dit soort fantastische Nederlandse artiesten ook gewoon live kunnen zien. Echt uh, allemaal jonge mensen die gewoon. Uh, een hart hebben voor de, voor de jazzmuziek... en zeker ook voor de moderne jazzmuziek. Wie dat ook heeft, is uh, ook een Nederlandse zangeres. Prachtige stem. Dat is Atsilia Romli. En die heeft een, een nummer, een beetje in een jazz versie gezet. En het origineel is eigenlijk van, uh, van uh, Michael Jackson. Ik zou zeggen, luister zelf. Mm shoes on, you give me fever like I've never, ever known, You've just a product of loveliness, I like the groove of your walk, your talk, your dress, I feel your fever from miles around, I'll pick you up in my car and we'll paint the town, just kiss me baby and tell me twice, that you're the one for me. The way you're making me feel, feel. you really turn me Tassetto en Vincent Veller met het nummer I Got The Music In Me... van een, uh, een verzamelalbum uh, Jazz Café, Modern Jazz Café. Ik vind het een prachtig nummer. Ik heb er uh, niet veel kunnen vinden op uh, internet over... maar het, is, uh, het zijn onwijs mooie klanken. En wat ook hele mooie klanken zijn... Is dat, uh, zijn de klanken van Jan van Duiken. Dat is een Nederlander. Uh, in de buurt van Rotterdam is hij opgegroeid. Hij komt uit Schiedam, 1975 geboren. Dus ook nog vrij jong. Een hele goede trompetist. Hij speelt onder andere in de band uh, met, uh, met Candy Dulver Hij heeft de hele wereld over En heeft met, met vele anderen ook gespeeld. Zoals Treintje Oosteruit, uh, Pieter Murphy, Lionel Richie en noem maar op. Het is echt een, uh, een, een super talent als het gaat om, uh, om jazz en funkmuziek uh, op de trompet. Ik heb een uh, nummer klaarstaan. dat heet uh, J ja Wright. en het is van het album Jan van Duikeren's Fingerprint. Funky, Jan van duin uh, album Fingerprints. En als je het over funk hebt, dan heb je het natuurlijk ook over Maceo Parker. Maceo Parker is een saxofonist uit uh, North carolina en speelde om... Uh, zijn carrière begonnen in de band van uh, James Brown. Het eerste nummer wat wij speelden in het de derde uur van ZFM Jazz... was James Brown Night Train. Daar was hij dus ook al te horen met zijn saxofoon uh, Maceo Parker. Ik heb, uh, ik heb een nummer uitgezocht... En dat is echt heel erg funky. Museo Parker van het album Funk Overload. Uptown, up. Ja. Sometimes it's pity the hustle, bustle, and gritty Deep in the city, take a look around frown, up on every face I can't amaze, is the water a waste Just in case, so fax me, tax me A hundred dollar bill, it takes skills From getting your money straight and will Self-pressure, the need to succeed Till you bleed, really constant struggle to get More than you need My speed is Mach 1, like Top Gun, as I cruise the ferry with no ordinary Tom, Dick, or Don. fight tight to late at night, from party hopping in Gotham, Greek Showtime, and clubs are cocked. So take a flight on the wild side, but keep it in stride. Schizo City, so much you can call it Jekyll and Hyde. Divided by the green, I mean, more box tops than scrapers in town. So put a green on down, Uptown. Maceo Parker, Funk Overload. Maceo Parker is uh, geboren op 14 februari 1943. Dus hij is, uh, als ik het snel uitreken, al uh, behoorlijke leeftijd. Ik heb hem vorig jaar nog uh, live gezien in, volgens mij, Paradiso of het Paard. Of het was in Rotterdam, ik weet het even niet meer. Ik ben op heel veel concerten van hem geweest. Het is echt een fantastische saxofonist. Hij heeft altijd fantastische muzikanten bij zich. En het swingt en funkt echt altijd de pan uit. En uh, ja... Hij heeft ook uh, verschillende nummers opgenomen... met de Nederlandse saxofonist uh, Candy Dulven. Het is uh, wat mij betreft echt een grootheid... als het gaat om uh, saxofoonmuziek en funk. En wat ook een grootheid is als het om, uh, om muziek gaat... dat is Ma uh, Marcus, uh, Marcus Meller. En Marcus Meller is, een, uh, is ook een Amerikaanse muzici. Eigenlijk een bassist. Hij komt uit New York een producer. en producer... Hij heeft zich uitgeleend aan meer dan 500 projecten. Ik heb hem ook een keer live mogen zien op een jazzfestival in Ingolstadt. Het is echt een hele bijzondere muzikant, een hele bijzondere stijl. Hij heeft een hele eigen stijl van, van jazzmuziek. En wat ook het hele leuke is, hij speelt ook op een, op een basklarinet. Dat is natuurlijk een heel bijzonder instrument wat je niet zo vaak ziet. En de combinatie van een basgitaar en een basklarinet... is natuurlijk ook niet het meest voor de hand liggende. Zoals gezegd, Marcus Miller, renaissance van het album February en wil een momentje. Wat mij betreft uh, super goede, ook jonge muzikanten... en die ook op het jazzgenre heel veel betekenen. Jammer genoeg wordt er uh, in, de, in de media veel te weinig aandacht aan besteed. Ook zoals deze Jan van Duikeren met, uh, met Fingerprints. Echt een, uh, een prachtig goede uh, trompetist... Uit Schiedam, uit het Rotterdamse. En van de ene trompetist gaan we naar de andere trompetist. En wel Saskia Leroux, uit het Amsterdamse. Je zult het niet geloven, ze is geboren midden in de Jordaan. Is begonnen op, op blokfluit. Een sopraanblokfluit en daarna ook een altblokfluit. Daarna is ze trompet gaan spelen, oftewel de bugel in een, in een fanfareorkest. En daar lag eigenlijk de grondsteen van haar muzikale carrière. Het is echt een, een fantastische Trompetist die haar eigen stijl heeft ontwikkeld. Ze heeft uh, op alle grote jazzpodia in deze wereld gestaan. Het is echt een fantastische uh, muzikant. Ze maakt ook onwijs leuke uh, videoclips, ik zou zeggen. Google eens op uh, YouTube naar Saskia Lero. En het volgende nummer is dan ook uh, van Saskia Lero. Really Jazzy. Really Jazzy. Yeah. is a big superstar see how we cruise around the world bring joy to boys and girls for the people that we know Het is echt een, uh, een uh, ja, echt superfunk muziek. Ze heeft een hele eigen stijl met, uh, met, uh, met de trompet. En het uh, is ja, puur van Nederlandse bodem. En ze heeft de hele wereld veroverd met haar muziek. Echt een uh, hele moderne jazz musicie uit uh, Amsterdam. En over Amsterdam gesproken gaan we gelijk door naar een hele andere grote op de hele wereld. Dat is Candy Dulfer. En uh, het thema was saxofoon in de eerste en de tweede uur. En dan sluiten we dus ook af met een prachtig nummer van uh, Candy Dulfer. Op de saxofoon natuurlijk. Ik wil u hartelijk bedanken voor het luisteren. Dit was het derde uur Jazz op ZFM. Mijn naam is Marco. Vanaf volgende week, uh, zoals ik begrepen heb van de programmaleiding... is het weer van 10 tot 12. Dan gaan we weer naar het oude programma terug. Uh, ik wil u hartelijk bedanken voor het luisteren op deze 30 augustus. Het zonnetje komt eruit in Zandvoort. En ook nogmaals een herselijk uh, dankeschön... to onze Deutsche Zuhörer... en een warm welcome of een warm thank you to our English listeners. Zoals gezegd, een prachtig nummer van... Uh, Candy Dulfer it's how it's done yeah. the sound